12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Wordt het goud, wordt het dubbel goud of wordt het heel wat anders hier op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang? Shinki is goed onderweg. Maar wat gaan de vrouwen zo meteen doen op de 3 kilometer? Nu eerst ruim 40 lokale Partij van de Arbeid afdelingen doen volgende maand mee onder een andere naam. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat allemaal in het internationaal met Lieselot Thomassen. Het lijkt erop dat de lokale PvdA'ers niet geassocieerd willen worden... met de landelijke partij, zegt verslaggever Marlene Rooij. Zo heette de Partij van de Arbeid in Kranendonk... in 2014 nog gewoon Partij van de Arbeid. En nu doet de afdeling mee als lokale lijst Pro 6. Actieve leden in het Limburgse Nederweert richten samen Nederweert anders op. En volgens onderzoek van Dagblad Trouw komt dat vooral... omdat ze vrezen dat de partij gaat verliezen, flink gaat verliezen zelfs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. En de naam zou kiezers stomweg wegjagen... en dus nemen ze het zekere voor het onzekere. De Partij van de Arbeid zegt zelf dat het niet veel uitmaakt... met welke naam je precies meedoet aan de verkiezingen... zolang je wel de partijgedachte behoudt. Syrië heeft vanmorgen een Israëlische F-16 neergeschoten. De Israëli's waren bezig met een aanval op Iraanse doelen in Syrië... zegt het leger... De F-16 stortte vervolgens neer in Noord-Israël... en de eh, piloten wisten zich met de schietstoel in veiligheid te brengen. Het is voor zover bekend de eerste keer... dat Israël een gevechtsvliegtuig verliest in de strijd met Syrië. Correspondent Arlene Gelderblom. Arlene, wat zijn dat voor Iraanse doelen die Israël bestookt in Syrië? Ja, dit is zeker niet de eerste aanval. Israël heeft dus eerder al aanvallen uitgevoerd op plekken in Syrië... waar Iran volgens Israël militaire basis aan het opzetten is. En dat zou vooral gebeuren in het zuiden van Syrië, dus dichtbij Israël. Israël is bang dat Iran, de aardvijand van... Uh, sorry, Iran, sorry, Israël is bang dat Iran, de aardvijand van Israël... zijn macht vergroot in Syrië. Iran helpt Assad daar. En nu zegt Syrië dus dat er een Iraanse drone... boven Israëlisch grondgebied vloog. En dat is onacceptabel, zegt Israël. Ja, die situatie lijkt dus een beetje te escaleren. Wat zijn de mogelijke scenario's? Ja, het Israëlische leger zegt dat het zich voorbereidt op een aantal scenario's. Wat die scenario's precies zijn, dat weten we niet. Ze zeggen ook dat ze hard zullen optreden als dat nodig is. Maar dat ze ook niet willen dat deze situatie helemaal escaleert. En het Syrische leger zegt vanaf nu af aan zal Israël te maken krijgen met ernstige gevolgen. als ze dit soort aanvallen uitvoeren. Maar we moeten dus afwachten of dit heel veel sterke woorden zijn. of dat het ook echt escaleert. Arlene Gelderblom, dankjewel. Nederlandse rechercheurs gaan naar Spanje, Panama en Colombia om de groeiende toestroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen. Doel is de drugsal in de landen van herkomst tegen te houden. Twee onderkoelde tieners zijn gisteravond in Etelleur door de politie van de straat gehaald. Ze hadden te veel gedronken en een van hen was bewusteloos. De ander was nog wel aanspreekbaar. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd voor overleg. Een hoge Noord-Koreaanse delegatie is nu in het zuiden bij de Olympische Spelen. President Moon heeft de uitnodiging nog niet officieel geaccepteerd. Het NOS-journaal. We gaan even naar Herbert Dijkstra bij het short want er is weer een Nederlander die van start gaat, Herbert. Ja, onder toezicht oog van de president die deze uitnodiging wel accepteerde. Want die zit hier op de tribune, president Moon. En we zien dat Lara van Ruiven opschuift naar die tweede plaats na een moeizame start. Ze startte op plaats vier in de buitenbaan. Dat is altijd lastig op zo'n sprintafstand. Wel voor de laatste ronde. Van Ruiven nog altijd in tweede positie. Schulting eerder ging onderuit en nu moet Van Ruiven oppassen. Want daar komt Anna Seidel, de Duitse die in vorm is. En op de streep, nou, ik durf het niet te zeggen. Van Ruiven, het is kantje boord. De winst gaat naar Marianne Saint-Gelais. Dat is een Canadese, die is torenhoogfavoriet. Seidel, dat wisten we, de Duitse is in vorm. Die kwam in de laatste ronde en toen ging het gelijk op. Ik denk eerlijk gezegd dat het de Duitse was ten koste van, van Ruiven. Dat moeten we nog even afwachten, zo dadelijk bij de slow-motion beelden. Maar ik had de indruk dat de Duitse Seidel net even wat eerder was. En daardoor staat de Seidel nu inderdaad ook tweede... En zien we Van Ruiven derde staan. En dat betekent dat Van Ruiven net als schulting niet doorgaat naar de kwartfinale. En is alleen Jara van Kerkhoff geslaagd in die missie. Het zag er zo goed uit voor Lara Van Ruiven. Ze reed van achteruit naar de tweede positie. na een moeizame start. En toen kwam daar ineens op het laatste moment de Duitse Seidel binnendoor. En inmiddels krijgen we de bevestiging dat Seidel tweede is geworden. En dat Van Ruiven dus niet doorgaat naar de kwartfinale. Short trackers uh, Shinky Knecht en Jitsak De Laat zijn wel door naar de halve finales van de 1500 meter op de Olympische Spelen. De Laat eindigde in zijn heat als tweede, zegt uh, opnieuw Herbert Dijkstra.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 In de heat van Shinky Knecht gingen een paar short trackers onderuit. Knecht nog steeds in vierde positie. Valpartij voorin. Schuift nu op. Knecht blijft staan. De Kazach gaat onderuit. En dan is er helemaal niets aan de hand als de Amerikaan aan de leiding gaat. En de bel klinkt voor de laatste ronde. Heeft Schinkie Knecht het eigenlijk allemaal al binnen. Met name door die valpartij. Maar een vlekkeloze race was het misschien niet. Maar goed, hij gaat dus net als die andere Nederlander. Iets zak de Laat door naar de halve finale. De halve finale van de 1500 meter short track is zometeen hier te horen... bij Radio Olympia. Bij de 500 meter voor de vrouwen is Yara van Kerkhoff door... naar de volgende ronde. Lara van Ruiven, u hoorde het net, niet. En ook Suzanne Schulting niet. Zij schakelde zichzelf uit. Oeh, daar gaat ze onderuit, zomaar onderuit. Wat is dat toch, jammer. En dat betekent dat we Schulting hoe dan ook niet zullen zien... in de finale die overigens pas dinsdag wordt gereden. Want ze schakelt zichzelf hieruit. De leider van Sinn Féin, Gerry Adams, neemt vandaag afscheid. Hij vertegenwoordigde jarenlang de politieke tak van de IRA... het Ierse Republikeinse leger... en speelde een belangrijke rol in de vredesbesprekingen... die in 1998 hebben geleid tot de Goede Vrijdagakkoorden. Die vormden de opmaat naar vrede in Noord-Ierland. Maar nabestaanden van de slachtoffers van IRA-aanslagen... zien Gerry Adams zeker niet als politieke grootheid... hoorde correspondent Tim de Wit van iemand die haar zus verloor bij zo'n aanslag.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 Vandaag spreekt Adams voor het laatst zijn partijgenoten toe. Hij stond 35 jaar aan het roer van Sinn Féin. Het weer, het is bewolkt en nevelig. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag opklaringen en het wordt een graad of vijf. Later vanavond gaat het van het westen uit regenen. Morgen buien, ook wel wat zon en het wordt dan een graad of zes.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 NTO Radio 1, Radio Olympia. Igorosten, Radio Olympia inmiddag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Geo Lippens. Nogmaals, goedemiddag. U hoorde in het internationaal de heat van Yara van Kerkhoff. En dat speelt zich enkele tientallen meters hier vandaan in de Short Track Hall. En wij zitten hier op de Olympic Oval... met een prachtig uitzicht op de baan. En hier is het spektakel ook begonnen. Jazeker, op de 3000 meter voor de vrouwen... met het Nederlandse trio Achter de, de Jong en Wust En natuurlijk met hier aan tafel het analytische oog van Rintje Ritsma. Maar eerst gaan wij natuurlijk kijken wat er gebeurt op de baan. Sebastian Timmerman. Daar is de Tsjechische Nikolaas Drahalova bezig met de laatste 50 meter. Een tijd van boven de 4 minuten en 10 seconden. En dat wil je niet op de Olympische Spelen. Dan wil je sneller rijden dan dit. 4-11-36. Voor de 21-jaar-jonge Tsjechische. Zij is daarmee langzamer dan uh, Idan Jatun, de Noorse. Die de eerste rit won in een uh, ja, acceptabele 406 67 De tegenstander van Sraalova is ook binnen. Jing Liu uit China. Maar 4-20-95, oh, Erben. Man. Als je wel eens al 4-10 hebt gereden op zeeniveau voor die Liu. Ja, de tijden... Wat ik zeg, ja toen, uh, acceptabel. Maar voor de rest zijn het nog niet echt tijden nee. waar we heel erg Dit van onder zijn. Dit zijn niet de zijn. tijden die, die echt heel goed zijn. En we wachten hier op deze ijsbaan dat dit een hele snelle laaglandbaan is. Natuurlijk niet de tijden van Calgary of Salt Lake City... maar we verwachten wel dat dit eigenlijk de snelste ijsbaan ter wereld is... Buiten, buiten deze twee banen om. En dit soort tijden, ja, die worden bijna overal gereden. Die, worden, die rijden ook op buitenbanen. Ja, 4, 06, 67 is dus na twee ritten de snelste tijd... van Idan ja, toen op deze baan waar de baas, zeg maar, de ijsmeester Mark Messer is... Dat is de ijsmeester die we kennen van Calgary. Hij heeft deze vloer neergelegd. De vloer die er nu in ligt, ligt er ruim een maand in. Anderhalve maand. En zo'n 8000 mensen zijn op dit moment binnen... om te kijken naar de openingsafstand van het Olympisch schaatstoernooi. Maar hopen met ons dat het in rit 3 sneller zal gaan... als Luisa Zlotkowska... Een ervaren dame uit Polen. Het gaat opnemen tegen de 10 jaar jongere Slotkoska, 31 jaar. En haar Japanse concurrent is 21 jaar. En luister naar de naam Ayano Sato. Dus inderdaad, het is nog niet helemaal vol hier. Uh, dat is gebleken. Er zijn inderdaad nog wat lege plekken. Rintje Ritsma, ja, die eerste twee ritten. valt heel weinig over te zeggen nog. Het echte werk moet nog beginnen. Ja, de, de, nu staan met alle respect sta de, de mindere goden aan de start. En eigenlijk... Uh hoeven we alleen maar naar de laatste vier ritten uh, te kijken. Nou nou Want nou. Want in, in rit 5 zit, zit acht Daar daar doe je op denk ik. Zeker. Maar als ik het een beetje inschat, doet hij uh, niet mee voor het podium. Natuurlijk hopen we altijd op verrassingen. En wie dat dan ook is van de Nederlanders, uh, ze zijn altijd welkom. Maar ik denk dat het uit de laatste vier ritten gaat komen. Ja, het is toch prachtig dat achterrekening hier op dit podium mag acteren? Ja, dat is natuurlijk prachtig. Uiteindelijk uh, train je als atleet train je ervoor om, uh, om hier te staan. En uh, misschien wel om hier voor een verrassing te zorgen. En uh, Wij kijken altijd uh, wat is de gedurende seizoen gereden. En uh, waar ben je dan kans hebben? Nou, dan kunnen we van achteren zeggen: ze doet het goed. Maar ze behoort niet tot de kanshebbers. Jij hebt wel een rijtje met kanshebbers opgeschreven. Want ik had jou vanochtend, uh, zag ik vanochtend aan het ontbijt. En toen kwam je toch uh, met een paar mooie namen. Ja, ja, we hebben heel veel uh, verschillende namen gehad. En uh, we hebben uh, Takagi, uh, Veronina, uh, Sablikova natuurlijk. Uh, niet heel stabiel dit seizoen, maar ik schat haar hier gewoon erg goed in. Uh, natuurlijk uh, De Jong en Buust. Uh, Blondin, misschien nog wel. Dus we hebben een aantal namen die zeker hier mee gaan strijden voor het podium. Dus het is nog niet gedaan. Uh, we hebben ook Pechstein, maar die afstand uh, is te korter eigenlijk, hè? Nee, ik heb Pechstein op deze afstand niet bij de favorieten. Ik sprak nog even uh, eergisteren met uh, Pieter Muller, de trainer van Pechstein. En uh, die zegt, ja, ze is 46, maar volgens mij is ze gewoon weer goed, zegt hij. Uh, zij is mentaal zo sterk, ik verbaas me er iedere keer weer over. Dus ik hou het toch stiekem een beetje rekening met die vijf kilometer. En de drie kilometer, deze afstand, is eigenlijk voor haar nu te kort, Ja, het ze is een nog echte diesel, hè, Pechstein. Dus ja, ze zou nog liever de tien kilometer rijden, denk ik. Nou, ik, dus samen met Sablikova zijn dat wel twee types schaatsers... die die afstand inderdaad aan zouden kunnen. Ja. De vijf kilometer moeten we dus echt met Pechstein rekening houden. Heb ik zeker, ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Goed, dan gaan we toch maar eens eventjes naar... Nou, de andere kant van de baan, wou ik bijna zeggen. Want ze zitten een beetje schuin uh, naast ons. Uh, de commentaarposities van uh, de radio en de tv. Nou, ook met geweldig zicht natuurlijk op die baan naar uh, Sebastian Timmerman. Want ja, het gaat er nu allemaal zo'n beetje aankomen, en ze was. Ja, je moet wel terugzwaaien als we naar je zwaaien. Ja, ja dat doen we rond, zeker, ja. ja. Ik ben en ik zitten uitgebreid te wijven. Maar, maar ik heb gisteravond ik de hele jouw... avond al zitten zwaaien... naar al die hoogwaardigheidsbekleders. Ja, dus, dus. Dus. Dus ik we zitten naar jouw beeldscherm kijken. Nou, kijk maar naar het beeldscherm en naar het scorebord. Dan zie je plus 043 staan voor de dame in de buitenbaan. Dat is die Ayano Sato. Zij is 21 jaar jong, komt uit Cushiro. Op het eiland Hokkaido, dat Noordereiland van Japan. En ik ben wel bijzonder geïnteresseerd in het rijden van deze dame. Want het is de eerste pupil die we op het ijs zien. Van Johan de Wit, de Nederlandse coach die in Japan werkzaam is. En die daar zulk goed werk heeft gedaan. Die met Mio Takagi ook zeker wel een medaille voor vandaag in huis heeft. Dus kijken of zijn eerste pupil een beetje in vorm is. Sato doet een aanval op de tijd van Idan Yatun. Heeft nog 400 meter af te leggen, nog twee ronden. En als ze de tijd van NATO toen verbeterd rijdt ze een persoonlijk record. Want dat is 4,06 74. Ermen, als jij kijkt naar het rijden van Sato. Ben je daar dan op een of andere manier van onderin? Nou, ik denk wel dat ze in de buurt gaat komen van die tijd van Ideniator. Als je kijkt naar de rondetijden, lopen die niet zo heel erg hard op dan Ideniator. Ideniator heeft haar twee uh, slecht, slecht, slecht gesloten Ze had een ronde 33 en een ronde 34,6 als slotronde. Als zij de rondetijden nu een beetje constant kan houden. En dat kan ze juist heel erg goed zelf. Want de vorige ronde was 32,5 en nu rijdt ze gewoon dezelfde ton rondtijd 32,5. Dus zij gaat hier gewoon een persoonlijke record rijden. Zij gaat hier gewoon ongelooflijk goed rijden. En mooi om te zien hoe Johan de Witt met... Hij meeleeft de gebalde vuist bij de Nederlandse coach. Die kan bijtekenen in Japan. De Japanners willen graag met hem verder ja, na dit Olympisch seizoen. En eens kijken of dat persoonlijke record voor Sato er inderdaad in zit. Laatste meters voor haar. Minder dan 50 meter nog te gaan in het uh, zwart met witte pak. Mooie fluoriserende bril op haar hoofd. En hier, ja, dat is goed oh, ja, hoor. hoor. 4-0-4-35. Met een slotronde 32-4 van Ayano Sato. Die haalt dus hier ruim 2,3 seconden af van haar persoonlijk record. Zlotkoska, haar tegenstander, eindigt net binnen de 4-10 met 4-0-9. Maar dit is goed van Ayano Sato. 4-0-4, 35. Ik heb de indruk dat jij ja, nog één ding zin wil Nee, maar Ik heren. denk dat ze dat er nog meer in gezet had. Ze rijdt de laatste drie slotrondes. 32-5, en 32-4. Ik denk dat uh, dat is heel goed hè, voor de Japans. En al zei het, de eerste is de eerste bepil is van Jojo jo, de Wit... Nou, dan... Maak je Bosman nat voor zometeen Tagagi en uh, Kokuchi? Want die gaan namelijk gewoon heel erg hard schaatsen. Want Sato is geen specialist op deze afstand. Dat wilde ik er nog even bij zeggen. Dat is ze meer op de 1500 meter. Op de massastart, onder andere ook Oud-Wereldkampioen Junioren. En dat deze dame dus twee seconden van APR afrijdt op de 3000 meter. Is dus een goed voorteken voor de vorm van de Japanse dame. Sato aan de leiding. 4-0-4-35. Kun je nog 5-6 wachten? En dan komt de eerste Nederlandse in actie. Karlijn achterreten op deze kangdeu oval op de Olympische 3000 meter. Mooie tijden, maar er is nog veel mooier moois aan de hand hier in Zuid-Korea. Want de handdruk op de tribune gisteren was al was een hartverwarmende actie van de beide Korea's. En vandaag komt er nog eens een lunch overheen. En hopelijk zijn deze acties het begin van iets moois voor de Koreanen. Trouwens een puik idee die lunch. Brood en spelen. Met een goed doel. was dat van het Goede Doel. De, plaat, dus de Nederlandse plaat van Patrick Lodiers. Uh, Sebastian Timmerman. Jij kijkt nog eventjes naar de race... voor de race van Carlijn Achterreekte. Dat zien we. En dat, nou, dat is een Poolse die het heel moeilijk heeft. Katarzyna bagleda Een Zeer ervaren dame. Zij is 38 jaar inmiddels. En doet niet voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Dit is haar vijfde Olympische Spelen alweer. Ze was erbij in Salt Lake City. Ook in Turijn, Vancouver, Sochi. Waar ze trouwens gedisqualificeerd werd. Op deze 3000 meter haar beste klassering is de tiende plek in Turijn. Individueel althans, want zij behaalde wel met de Poolse achtervolgingsvrouw. Twee keer een medaille. Brons in Vancouver, zilver in Sochi. Kan het allemaal rustig zonder al te veel uh, ja, vervoering zeg maar, vertellen. Want zij heeft een behoorlijke achterstand al oh, op het schema oh. van Ayano Stato. Heeft het echt heel zwaar. Staat behoorlijk stil in de laatste bocht. Het is dus dan wel de binnenbocht. En je wat dat betreft in ieder geval de kortste afstand af te leggen. En hier komt Katarzyna Bakleda die enorm voorovervalt met haar bovenlichaam naar de streep. Boven de 14, ruim zelfs. Ziet vijfde. Er niet uit. Het ziet er niet uit, zegt Erben, vijfde van de acht dames die we in actie hebben gezien. En ook van Roxanne Doefter uit Zuid-Duitsland, uit Insel, die de zevende tijd rijdt. Hadden we wel wat meer verwacht, ook qua tijd. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat alleen de 21 jaar jonge Ayano Sato er op dit moment dus in positieve zin uitspringt. Met die 4 minuten, 4 seconden, 35 honderdste van een seconde. Het persoonlijk record in deze Kang Oval die behoorlijk is volgelopen. Hij is nagenoeg vol. We zien een paar lege stoelen, maar toch heel veel bezette plekken. Er kunnen in totaal 8.000 mensen in. Ik denk dat er een goede 7.000 mensen in zitten in deze hal. Die gebouwd werd tussen oktober 2014 en het en maart van het vorige jaar, maart 2017 dus. In totaal kostte hij 116 miljoen dollar. Zo'n uh, 95 miljoen euro. En in die hal... Deze hangaar, zoals ik hem wel eens genoemd heb. Gaan we kijken naar de eerste Nederlandse dame... op deze Olympische 3000 meter. Carlijn Achter-Eekte... nog wat aan haar oranje pak. Gooit nu haar arm de lucht in. Ook in de richting van het publiek. waar we recht tegenover onze plekje Nederlanders zien zitten. Oh, met een rood-wit-blauwe vlag. Daar staat op letterlijk En dat is de geboorteplaats en woonplaats... van Carlijn Achter-Eekte. Daar komt zij vandaan. 28 jaar jong. Toen ze gisteren op de hoogte werd gebracht van de loting via een appje. Rit 5 tegen Boziak antwoordde Carlijn achterreekte met Rit 5 oké. Okay. Maar tegen wie? Tegen Boziak reageerden wij weer. Wie is dat? Was vervolgens haar antwoord. Nou, Let op, Carlijn, dit is Carolina Boziek. Ze is 17 jaar, ze komt uit Polen. Geboren op 20 februari van het jaar 2000. En maakt dus als tiener haar debuut op de Olympische Spelen. Ze reed mee in Colonna bij het Europees Kampioenschap begin januari. En daar eindigde ze op de 15e plaats in de wereldbekerwedstrijden dit seizoen. Reed ze vooral in de B-divisie. En ze gaat dapper van start, mooi gelijk opgaand met Carlijn Achterheek. Sterker nog, deze team... Carolina Boziek. Opent in uh, een snellere tijd. Iets sneller de een paar honderdste van een seconde. dan Kalijn Achterreekte. Ze heeft een beroemde coach. De coach die Zbigniew Broetka. vier jaar geleden hielp aan het goud op de 1500 meter. En ze neemt het initiatief in de race. Want Erben, wie leidt er op de baan? Ja, dat is de Poolse en niet Kalijn Achterreekte. Die zal zometeen wel. natuurlijk vermisten uitmaken. De eerste rondetijden zijn voor de dames. Uh, even kijken 30-2 voor beide dames. En nu kan Kalijn op die kruising. kan ze naar de Poolse toe rijden. En dan heeft ze. Op ondanks dat ze haar niet kent, dan ziet ze er toch een minuutje... gewoon uh, naast rijden of voor de rijden. Dan kan ze een beetje kennis maken met deze dame. En kan ze op die kruising gewoon heel hard heen rijden. En dan heeft ze dus één hele mooie kruising gehad... waarbij je een mooie snelheid kunt maken na die duizend meter toe. En dan is het nu zaak om een goede ronde neer te zetten. Een goede lage dertige zou nog heel mooi zijn... als het nu nog een keertje, een keertje kan komen. 30-3 nog... is heel de goed. tijd van uh, Carlijn Achterheek. De nummer drie van het Olympisch kwalificatie mooi die haar persoonlijk record dit seizoen reed in Calgary... Op 1 december 358-63. Maar ook op zeeniveau. En dat deed ze in Berlijn in 2014. Al is dicht bij die barrière zat van de 4 minuten. En het zou natuurlijk mooi zijn als je dat op het allerhoogste podium op de Olympische Spelen weet te realiseren. Een 3000 meter rijden binnen de 4 minuten. Dan doe je echt mee voor de medailles. Dan ga je echt strijden om goud, zilver en brons. Carlijn achterreekt. de rondetijd 31-1. En dat betekent dat zij ten opzichte van de voorgaande ronde 18e van een verliest. Ruim drie seconden al voor op het schema van Ayano Sato. Neemt daar de adviezen in ontvangst van haar coach. Dat is Jack Ory. En gaat aan de overzijde alweer de binnenbocht in. Ja, dat is gewoon een hele goede rondtijd. En dat is heel mooi dat hij een kruising gehad heeft. Want nu gaat het erom. Nu moet je zorgen dat je niet in één keer doorschiet na die 32. Nog even een rondje 31 achteraan. Zou heel mooi zijn. Ziet er wel zwaar uit. Zware slagen. En die rondetijden die gaan nu komen. Hoor. Die tijden is nu ja, 31-3. Dat is gewoon echt heel erg goed. En ja, ik heb daar gewoon op nummer 2 staan voor de Olympische Spelen. Ik denk dat dit gewoon een hele goede rit is van Klein Achterhevens. Er zit nog steeds energie in. Die grote, lange klappen. Misschien een beetje zwaar, maar het gaat wel heel erg hard. Ik ga vergelijken met het bouwrecord voorlopig even. Dat op naast het van Irene Huus. De winnende tijd van de WK afstanden van vorig jaar. 3,59, 0,5. Ja, ja. Binnen die vier minuten. Hier komt Carlijn Achterreekte aan. 2200 meter. Wust had die vorig jaar 253.16. 254 254.49. Dus ligt nu 1,3 seconden uh, uh, achter ten opzichte van dat baarrecord. Maar lijkt dus nog altijd wel rond die vier minuten te gaan eindigen... als ze dit weet vol te houden in de slotfase van haar race. Dan heeft nog anderhalve ronde te rijden aan de overzijde. Zie je wel dat het bovenlichaam wat meer heen en weer begint te schudden. Het wordt wat wilder in haar slag. Technisch iets minder Fijder. Maar het ziet er allemaal nog goed uit. Als Kalijn Achterreekte op weg is. En daar klinkt hij al. De bel. Ja, en dat ziet er nog steeds goed uit hoor. Gaat die ronduit? Deze rondtijd is nu heel erg belangrijk. Ja hoor, 32-2. Dit is echt een hele goede rit. Als het nu doorrijdt. Want Irene Wuust had een slechte slotronde. Dan gaat ze gewoon onder de drie minuten, onder de vier minuten. En dan gaat ze gewoon meedoen voor de medailles. Daar is Knoksen op de kruising. Jack Ori met de handen op de knieën. Schreeuwt nog van alles en nog wat naartoe gaat. Erbij bijna onderuit. Gelukkig gaat het soepeler met Kalijn Achterreekte. Die blijft gewoon goed staan. Knoksen zich nu door de laatste bocht heen. Dat is de buitenbocht. Deze 28-jarige dame uit Lettelen, dus Carlijn Achterreekte. 3,55. Wordt dit de tijd binnen de ja vier hoor. minuten of niet? Ja, ze ja komt erbij in de buurt. 3,59-21. Net geen barrecord. Maar ze kijkt met verbazing naar de linkerzijde. Carlijn Achterreekte ziet dat ze binnen de vier minuten heeft gereden. Op zeeniveau. Zij leidt naar vijf ritten op de duizend meter. 3000 meter. 3. 59-21. Wat een geweldige race. Hè? Ongelooflijk. Carlijn Achterheekte. Die hier in ieder geval laat zien dat ze terecht op die Olympische Spelen is uitgekomen. Maar wij gaan gauw naar Herbert Dijkstra in de short al naast ons. Want wie staat daar aan de start Herbert? Shinky Knecht, hè? Ja, Shinky Knecht. Uh, een een wake-up call. Dat is misschien de beste omschrijving. Rintje Ritsma zei het. En dat was het toch ook wel. Die eerste heat waar die ten nauwe note doorkwam. Dankzij de val van concurrenten. Nu moet hij het allemaal zelf doen in de tweede halve finale rit. Het klinkt misschien een beetje gek. Er zijn drie halve finale ritten. De beste twee gaan door naar de finale. We zijn inmiddels gestart. En Knecht schaatst door naar plaatsje drie. Op dit moment een rustig begin. Knecht, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei mijn collega Joris van den Berg. Zojuist. Door, uh, laten we zeggen, een matige uitslag in de heat. Loten hij gunstig in deze halve finale rit, want er zitten geen Koreanen in. Die zitten allemaal in de eerste en in de derde halve finale rit. En in deze rit heeft hij af te rekenen met niet de grootste namen van het veld. Ja, en Knecht is natuurlijk zelf wel een grote naam inmiddels... want in Korea zijn ze allemaal bang voor hem. Want in de voorbeschouwingen werd gevraagd aan de Koreanen... wat denken jullie ervan? Ja, dat hangt allemaal van de vorm... van Shinky Knecht af, de wereldrecordhouder op deze afstand. Knecht, die het allemaal onder controle lijkt te hebben... maar ook een beetje nonchalant oog. Dat is natuurlijk Natuurlijk ja, een beetje zijn houding. Hij is dermate goed. Het is een slangenmens. Hij gaat nu heel makkelijk binnendoor weer aan de leiding. En als hij deze positie vasthoudt is er helemaal niets aan de hand. We hebben nog acht ronden af te leggen. Er wordt een beetje opgeschakeld. Het tempo gaat omhoog. En Knicht rijdt nog altijd aan de leiding. In tweede positie de Hongaar. Xiaori Sandor Liu. En die achternaam heeft hij danken aan een Chinese vader. Liu nog altijd in tweede positie uit Hongarije. Nu komt er een man die buiten omgaat. En nu gaat ook uh, Shinky Knecht versnellen. Die denkt: ik ga aan de leiding en ik blijf aan de leiding. Ik ben de beste van deze mannen. En zo houdt hij de leiding. En gaat Liu nog altijd in tweede positie. Kruger, de Amerikaan in derde positie. In de achterhoede: een val. Daar merkt. Knecht helemaal niets van, want die gaat nog steeds aan de leiding. En laat zich ook nu helemaal niet afleiden. Het was inderdaad een wake-up call. En daar heeft hij goed van geleerd. Want hij gaat nog steeds vooraan met drie ronden af te leggen. En weer een val. En ineens heeft hij dan een forse voorsprong als Liu de Hongaar... met die Chinese achternaam zomaar onderuit gaat. Veel valpartijen, dat moet gezegd. Maar Knecht heeft daar helemaal geen last van. Hoort nu de bel, heeft een metertje voorsprong op... De Fransman Fauconet en die beide mannen die nemen verder geen enkel risico. En zo gaat Knecht als eerste over de sneep. streep. Fauconnet wordt daar tweede en zo is Knecht. Verzekerd van de finale plaats. En daar had iedereen toch ook wel op gerekend. En vooral ook op gehoopt. Een klein foutje, misschien toch wel in de heat. Dat heeft hij allemaal recht gezet. Met de vorm zit het wel goed. En Knecht zien we dus later vanavond terug in de finale. Maar wel met twee hele sterke koreanen. NTO Radio 1.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 Zo'n 40 lokale PvdA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn bang voor verlies als ze op 21 maart de naam PvdA gebruiken. Een raadslid zich tegen trouw dat de naam PvdA kiezers wegjaagt. In Etteleur zijn twee onderkoelde carnavalsvierders door de politie van straat gehaald. Hun lichaamstemperatuur was 34 graden. Volgens de politie hadden de twee tieners te veel gedronken. De een was bewusteloos, de ander was nog aanspreekbaar. En de Nederlandse politie gaat proberen om drugs al bij de bron tegen te houden. Zo gaan rechercheurs naar Panama en Colombia. De politie wil in Colombia met Amerikaanse drugsbestrijders samenwerken... om de export van cocaïne tegen te houden en drugsbaronnen aan te pakken. ANDW verkeersinformatie Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en Woerden. 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. En er zijn twee rijstroken dicht. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Net voor het nieuws natuurlijk, die prachtige halve finale van Shinky Knecht. En die finale is inderdaad hier vanavond, zoals Herbert zei. Maar vanavond is in Nederland tussen half twee en twee uur. Dus blijf luisteren naar Radio Olympia. Maar we gaan analyseren en ja, dan is bij mij de grote vraag: moeten we het eerst hebben over Shinky Knecht? Of toch over die geweldige race van Carlijn achterekte. Ja, uh, Carlijn die, uh, die, die pikt op, uh, op het juiste moment. En uh, ik heb even gekeken wat haar snelste tijd was... met die race in, in uh, Calgary met de World Cup uh, dit seizoen. En, en dat was uh, 3,58, 63. Dus dat verpulvert ze. Ik... Nou ja, als ik dan zie hoe dicht ze daarbij zit op deze baan, op een laaglandbaan... dat mogen we totaal niet vergelijken met een hoog, hooglandbaan... Ja, dan, dan, heeft ze hier, dan stijgt ze hier boven zichzelf uit en ja, zet ze hier wel een basis neer... waar de rest toch misschien wel van kan schrikken. Ja, verbaas ze jou? Ze verbaast mij wel. Ik, Kijk, we kijken altijd naar statistieken, gemiddelden over een heel seizoen. En op die manier uh, kun je een beetje kansberekening doen. Maar op de Spelen gaat het ook heel vaak niet op. Omdat er altijd mensen zijn waarbij de Spelen dat wekt iets op. Een bepaalde kracht bij sommige mensen. Nou, daar lijkt het ook een beetje op bij Kalijn. Natuurlijk heeft ze aansluiting met de top en laat ze zich af en toe zien. Maar uh, zulke races die ze nu laat zien, ja, dat heeft ze nog niet zo vaak gedaan. En jij zegt de lat ligt nu hoog. De lat ligt hoog en we hebben in het verleden vaak gezien dat op een afstand iemand die een tijd neerzet... dat de rest daar dan met moeite aan kan komen. Dus we moeten nu ook nog zien wie gaat aan deze tijd komen. We gaan luisteren naar uh, Sebastiaan en, uh, en Erben, want uh, jullie vonden het ook een prachtige rit, hè? Ja, absoluut, absoluut. Overigens is dit pas de achtste keer in de geschiedenis dat er op uh, zeeniveau binnen de vier minuten is geschaatst. En, uh... Zij heeft zich nu, en zij is natuurlijk Carlijn Achterreken, gevoegd in het rijtje met Martina Sablikova en Irene Wüst. Want dat zijn de enige twee dames die dat wisten te realiseren. Vijf keer Wüst en één keer Sablikova. En nu dus ook één keer Carlijn Achterheekten. Om nog meer aan te geven hoe bijzonder deze rit en deze tijd is. 3.59.21. Overigens gaan we nu de baan verzorgen. Want we hebben zes ritten gehad. Francesca Lollobrigida en Jertjen Houw kwamen niet aan de tijd van Achterheekten. Achterreken 1. Sato 2. Ja, 3. Daarmee hebben we de eerste zes ritten afgelegd. Uh, zien voorbij komen op deze 3000 meter voor de vrouwen. En dan kunnen wij van deze mooie schaatshal naar die andere mooie schaatshal Herbert staan. Daar gaan we zo dadelijk kijken naar de laatste halve finale ritten. Er zijn drie halve finale ritten. En van die halve finale ritten moeten de beste twee door. En die gaan dan de finale rijden. We hebben zojuist gekeken naar een valse start. En in de baan onder meer Itzhak de Laat. En elk nadeel heeft zijn voordeel. Een voordeel kan ook een nadeel hebben. De goede race van de Laat heeft er toe geleid... dat hij een ongelooflijk sterke halve finale race moet rijden. Hij moet het opnemen tegen maar liefst drie sterke Chinezen... En Twee Koreanen. En dan hebben we het over een halve finale rit. Het had net zo goed de finale kunnen zijn. Maar de laat is bij de les. Dat zagen we ook al in de heat. En we zien dat ook nu bij de start. Hij rukt op naar plaats twee. Dat is een plaats drie intussen. Dat is een goede uitgangspositie. Dan rijd je niet op kop. Maar kun je wel uh, overzicht houden. En hij heeft op dit moment dat overzicht als de Chinezen met drie man nu gaan aanvallen. En de laat ineens uh, op de vijfde positie, zesde positie zelfs rijdt. Han, Xu en Liu rijden nu voorin. Daarachter de eerste Koreaan. En dat betekent inderdaad dat het uh, snel gaat. En dat de Koreanen ook nerveus worden. Want uh, het Koreaanse publiek, u kunt dat horen op de achtergrond... Uh, Volgt het natuurlijk nauwgezet. Het is een grote sport in Korea. En dan heb je, als je Itzhak de Laat heet... een beetje pech als je loodt in deze zware halve finale. Knecht is dus door. De Laat moet het allemaal nog laten zien. Maakte een uh, geweldige indruk in de heat. Maar nu zal hij toch iets moeten doen. Zit uh, achterin. Rijdt op uh, plaats uh, 6 op dit moment. Dat is uh, bij Langenaar niet voldoende. Want alleen de beste twee gaan door naar de finale... Chinees aan de leiding, Koreaan, tweede positie. Liu, de Hongaar, dat is het jongere broertje van die andere Hongaar... met Chinese achteraan, die we al in actie zagen komen in de rit van Chunky Knecht. Daar gaat de binnen binnendoor, rukt nu op naar plaats 4... en probeert nog een keer binnendoor, passeert daar Liu. Beetje in de verdrukking, daar gaat de Chinese onderuit. Daar kon, dacht ik, de laat weinig aan doen... Maar de Chinees is nu uitgeschakeld. En dan zijn er twee Koreanen die het over gaan nemen. En rijdt Itzhak de Laat in derde positie. U hoort het aan het publiek. Twee Koreanen. Lim en Wang. En Wang is pas 18 jaar. En trainde vorig jaar nog als 17-jarige met de Nederlanders. Daar zullen ze een beetje spijt van hebben. Want hij kent de Nederlandse tactieken. Die twee Koreanen gaan nu aan de leiding. En Itzhak De Laat moet nu bij het horen van de bel dus één plaatsje opschuiven. Maar de vermoeidheid die begint nu op te spelen. En De Laat verliest wat terrein. Twee Koreanen aan de leiding. En die worden ook één en twee. De Laat eindigt hier als derde. En dat is niet genoeg voor een finale plaats. De beste twee gaan door. En dat zijn Lim en Wang namens Korea. En de Koreanen vinden dat allemaal prachtig. Shinky Knecht zien we dus wel in de finale... In de B-finale straks wel, Chuck de Laat. Ik zie de ik op deze mooie eerste schaatsdag op de Olympische Spelen Dua Lipa met Be The One. Pas op, nu volgt een mening. De Druk te maken! De Druk te maken van vandaag is Artu Umgroot. Ik wil het op deze tweede dag van de Spelen hebben over Leni Riefenstaal. U vraagt zich misschien af, wat heeft zij met de Olympische Winterspelen te maken? En misschien vraagt u zich wel af, wie is het überhaupt... Ik zal het uitleggen. Lene Rievenstaal was een Duitse filmmaakster... die wereldberoemd werd door haar film Triumph des Wielens. Een documentaire uit 1935 over het partijcongres van de Naties in Nuremberg. Een prachtige film over een afschuwelijk onderwerp. In 1936 vraagt Hitler of zij de Olympische Spelen in Berlijn wil filmen. En waar Triumph des Wielens een onvervalste propagandafilm... voor de nazi's was, is Olympia, zoals de film heet... een onvervalste propagandafilm voor sporters. Ze gebruikt voor die tijd radicaal vernieuwende technieken. Zo is ze de eerste die een rijdende camera gebruikt... zodat ze de sporters kan volgen tijdens hun race. Ze is de eerste die close-ups maakt, die andere camera-standpunten gebruikt... vanuit een vliegtuig, vanuit een Zeppelin. Maar ook juist van laag, van onderen, zodat de sporter heroischer lijkt. Ze gebruikt telelensen, slow-motion, onderwatercamera's, allemaal als eerste... Daarnaast filmt ze achter de schermen. Ze laat de voorbereidingen van de sporters zien... en dat had nog nooit iemand gedaan. Na de opnames is ze twee jaar bezig om de film te editen. Ze moet uit 400 kilometer opnames vier uur film maken. Het verhaal gaat dat ze in de filmstudio slaapt om geen tijd te verliezen. Olympia is een meesterwerk. Toen ik de film, die gewoon op YouTube staat, bekeek... viel me op hoe modern hij nog steeds is. Alle filmtechnieken die heden ten dagen nog worden gebruikt... zijn door haar geïntroduceerd. En zoals de lijnen voor de hedendaagse popmuziek... allemaal zijn uitgezet door de Beatles... zo zijn alle sportdocumentaires en alle sportregistraties... gebaseerd op haar werk. Zij is de Lennon en McCartney van het sportbeeld. De camera op een rails die straks Sven Kramer van dichtbij volgt... als hij over de baan vliegt... Riefenstaal. De camera die inzoomt op het van pijn vertrokken gezicht van Bergsma... in de laatste ronde van de 10 kilometer. De close-up van de tranen van Irene wust als straks het volkslied klinkt. Het is allemaal door Riefenstaal bedacht. Na de oorlog werd ze door de filmwereld in de band gedaan. Ze heeft geen film meer kunnen maken, terwijl iedereen erkende... dat ze een van de grootste makers uit de 20e eeuw was. Ingewikkelde kwesties zijn dat toch, ook nu in Nederland weer... waar brieven opdoken uit 1943 van de geliefde dichter Lucebert. Brieven waarin hij zich antisemitisch en nazi-sympathiek uitlaat. Wordt zijn werk dan minder mooi door? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat schoonheid en gruwelijkheid vaak hand in hand gaan. Iedere sportverslaggever, iedere regisseur, iedere cameraman... die de komende weken de Olympische Spelen in Pyeongchang verslaat... is schatplichtig aan Leni Riefenstaal. En zij op haar beurt had het allemaal nooit kunnen doen... zonder de man die haar de opdracht gaf en haar betaalde. Adolf Hitler. Dankjewel, Arthur Umkro. Rintje Ritsma, we gaan nog even verder praten over Carlijn achtereekte. Uh, ik moest ineens denken aan Karine Kleibeuker vier jaar geleden... op die vijf kilometer. Ja, die deed een beetje hetzelfde. Tot onverwachten kwam er, er uiteindelijk niemand aan te pas. Nou, ik schat dit, de tijd is snel... Maar hij is net niet snel genoeg dat er niemand op de pas gaat komen. Maar ja goed, je weet het nooit. Het is de Olympische Spelen. Maar de verwachting is wel dat hier toch wel uh, rond de... Nou, 3,57, uh, 3,56 reden zou moeten kunnen worden. Ja. Maar het moet altijd wel gedaan worden. Ja, maar is het ook prettig bijvoorbeeld hè, voor die rijtjes die nu nog komen. Ze weten dat ze zich op een tijd kunnen richten, op een echte tijd. Want eigenlijk was zij, achter de eerste, ja, die gewoon echt een hele snelle tijd moest neerzetten. Ja, maar goed, als dat zoveel druk veroorzaakt bij de vrouwen... Dat, ze, ja, dat nemen ze toch mee voor onderweg. En je ziet dan heel vaak dat het ook gewoon niet meer gebeurt. Dat de vrouwen er niet aan te pas komen meer. En uh, ja, dat is altijd lastig. Uh, ik zit te wachten tot, uh, tot uh, eigenlijk uh, WUST in de baan komt. Want dat, uh, dat is de eerstvolgende uh, serieuze kans hebben, natuurlijk. En uh, ja, als WUST het uh, niet zou halen, dan. Uh, dan geef ik achter Eekte nog een, uh, een hele grote kans... dat er echt helemaal niemand meer aan te pas komt. Spannend wordt het zeker. Maar wij gaan ook even naar Herbert Dijkstra met nieuws. Ja, het is short track en dan wordt er wel eens gediscussieerd. En we hebben gekeken naar de rit van Ichak de Laat. Die werd gehinderd op het moment dat hij opschoof naar de tweede plaats. En dat is voor Ichak de Laat buitengewoon gunstig. Want de Chinese Wu krijgt een penalty. En dat betekent dat Ichak de Laat wordt toegevoegd aan de... Finale. En zo hebben we twee Nederlanders in die finale. Schieke Knecht en Dietjak De Laat. Wat is het toch een mooie sport, hè, dat short track? <laughs> Wat zijn jij eens twee mensen in die finale? Ja. Zouden we de juryspot kunnen noemen, hè? Ja, je hebt maar een paar valpartijtjes nodig. Nee, part, ik heb de herhaling kwam een paar keer hier langs op televisie. En dan zie je duidelijk dat dit wel een correcte beslissing is van de jury, hoor. Nou, kijk, hij is dus bij deze gewoon goedgekeurd door de tafel uh, hier. Um... Even verderop er dus zitten ook Sebastian Timmerman en uh, Ebbe Wennemars. Uh, ja. Ja, jullie luisteren natuurlijk ook mee naar de analyse hier uh, van, uh, ja. van Ritje Ritsma. Wat, wat hebben jullie voor ideeën over die ja, tijd ik, van... Uh, ik, ik We uh, gaan eerst naar uh, de catacombe. Steven, oh. daar. Ik god met mijn achterheen. Ja, inderdaad. Die komt hier aanlopen. Zet even de rugtas neer met een brede glimlach op het gezicht. Dit is toch uh, ook wel beter dan jij verwacht had, denk ik. Qua tijd vooral ook. Uh, dat had ik gehoopt, inderdaad. Ja. En uh, dat, het, dat het lukt, dat is echt supermooi. Je leek zo stoïcijns vandaag op weg naar, die, naar deze rit toe. Uh, gedecideerd, alsof de spanning helemaal, niet, uh, helemaal geen rol speelde. Nou, het viel inderdaad reuze mee hoe ik me voelde. Echt, uh, uh, ik had het best wel, de afgelopen dagen had ik er wel een beetje moeite mee. Maar vandaag uh, had ik wel een soort van kalmte of zo. En natuurlijk uh, had ik gezonde spanning en uh, stond ik echt wel te shaken. Maar ja, het voelde gewoon wel, ik ga het gewoon nu doen. En, uh, ik heb er alles aan gedaan en ik heb gehad getraind... En, ik moet het nu gewoon loslaten. Maar het was niet te zien, maar het was dus wel trillen als een rietje. Nou ja, het, dat viel inderdaad wel gewoon mee. Ik heb het wel eens erg gehad, maar uh, ik was gewoon uh, gespannen, maar ook weer ontspannen. Je rijdt je beste tijd ooit op een laaglandbaan. Ja, dat doe je op het, op het, op het moment suprême in jouw carrière. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, nou ja, dat, dat is de reden waar, waarom ik in april Jack heb gebeld. Ik zei, uh, dit is mijn plan en dit wil ik graag. En uh, hier heb ik je voor nodig. En uh, ik weet dat ik het op het juiste moment uh, kan. Alleen uh, ja, de, de juiste middelen heb je daarvoor nodig. Wat uh, zijn dat voor middelen? Gewoon uh, een goed programma maken. Iedereen kan een goed programma schrijven. Maar gewoon fit aan de streep. Ik ben gewoon dit seizoen weer uh, de mensen dat ik moet staan gewoon fit. En dat is wel uh, uh, een van de. Dingen die bij mij soms nog niet klopten. Dat, ik had, dan had ik weer wat en dan was ik weer ziek en dan kwakkelde ik weer. En uh, Jack is gewoon goed in de monitoren en gewoon het vertrouwen geven dat je goed bent. En ik, het aanloop hierheen, hij, hij, hij staat bekend om mensen heel hard te laten rijden. En vorig jaar heeft natuurlijk iedereen hier echt snoeihard laten rijden. Dus dat, ja, dat vertrouwen krijg je gewoon. Ook het idee was ik goed, maar ik voelde gewoon hier echt dat ik beter was. En dat is wel heel fijn, maar ook wel heel spannend. Want dan, ja, je moet het in die vier minuten doen, of in die zeven en rondje... En, uh, ja, dat dat lukt, dat is echt fantastisch. Ja, is er dan een, wat, wat voor gevoel wordt er nu bij jij Is er een last van je schouders gevallen? Ben je heel trots op jezelf? Of ben je misschien ook al gewoon nerveus? Want ja, ik dacht, ja dat, want het kan misschien wel het, genoeg zijn, misschien, hè, zeg ik. Ja. Voor meer dan alleen maar een podiumplek. Ja, zeker. Ja, ik, ik weet het gewoon nog niet. Kijk, ik kan ook vierde worden als we heel hard rijden. Dat is, dat is niet onmogelijk. En, uh, alleen, ik ben gewoon heel blij met wat ik gedaan heb. En uh, daar moet ik ook tevreden mee zijn. En, Natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn als dit geen medaille is, maar vooralsnog kan ik gewoon terugkijken op een hele goede race. En daar moet ik echt trots op zijn. En uh, dus nu even afwachten wat het waard is. Nou, het zou dus ook goud waard kunnen zijn? Ik, ik hoop het, ja. Nou, wat ga je nu doen? Je, ja, je bent dus van, de ijsbaan, van, de, van, de, van het ijs af nu, hè? wat ga je doen? Je hoeft ook niet meer uit te rijden. Uh, ik zou zeggen, ja, ik moet ik uitfietsen of uh, nee, doe lekker waar je zelf zin in hebt. En uh, ja, ik moet even in de buurt blijven. En, uh, <laughs> Dat zou ik zeker doen. <laughs> ik ga niet weg. Uh, ik denk even naar mijn familie ga of ik die uh, kan vinden. Nou, uh, veel plezier uh, en, en vooral ook rust toegewenst in, uh, in het tweede deel van deze drie kilometer. Dankjewel. wel. afspreken. Wat een fenomeen, hè? Gewoon rustig blijven hier op die Olympische Spelen. Overigens, ik keek net even naar het middenterrein. Ik zag hem weer, hoor. De gaap van Irene Wuus. Nou, dat Goed is teken. het moment. Ja, precies. Dan laat ze het weten. We gaan trouwens het nieuws van één uur gaan we naar voren halen. Omdat er zoveel moois te beleven valt en jullie natuurlijk op de radio niks willen missen... gaan we dat nieuws van één uur tien minuutjes naar voren halen... zodat u bijblijft bij Radio Olympia.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 met natuurlijk die prachtige drie kilometer... waar wij zo meteen verder mee gaan, met natuurlijk Irene Rust. Maar er is ook Short Track, de relay van de dames, de halve finale. Maar eerst, Nederlandse spermaklinieken frustreren de zoektocht... van kinderen naar hun biologische vader. Het NOS Journaal, Lieslotte Thomas. De klinieken, waar wordt gewerkt met donorsperma... weigeren er al jaren gegevens aan te leveren... over donoren en kinderen die zijn verwekt voor 2004...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 De Partij van de Arbeid zegt zelf dat het niet veel uitmaakt... met welke naam je precies meedoet aan de verkiezingen... zolang je wel de partijgedachte behoudt. In Arnhem is een man van veertig uit Mook opgepakt... op verdenking van zware mishandelingen, en poging tot moord. Volgens de politie is een conflict geëscaleerd. In een huis in Arnhem werd de man gisteren met drie anderen... gewond aangetroffen. Nederlandse rechercheurs gaan naar Spanje, Panama en Colombia om de groeiende stroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen. De politie hoopt zo de drugsal in de bronlanden tegen te houden. Shorttrackers Shinky Knecht en Jitsak De Laat hebben op de Olympische Spelen de finale bereikt van de 1500 meter shorttrack. Even leek het erop dat De Laat zich niet had geplaatst. Maar dankzij een jurybeslissing kreeg hij alsnog een finale ticket. Het NOS-journaal.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 De aanvallen van Israël volgden op de onderschepping van een drone die vanuit Syrië naar Israël was gevlogen. Of deze laatste ontwikkelingen leiden tot een escalatie is nog moeilijk te zeggen, vertelt correspondent Arlene Gelderblom in Israël.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 Dat betekent echt, je begint te onderkoelen. Je begint het echt koud te krijgen. Zoek een warme plek op en ga wat warms drinken. Eventueel met wat suiker erin, wat zoetswarm te drinken. Dat werkt goed. De twee onderkoelde carnavalsvierders in Ettenleur zijn naar het ziekenhuis gebracht en daar mochten ze hun roes uitslapen. Het weer, het is bewolkt en nevelig. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag opklaringen, het wordt een graad of vijf.